Voordat ik wals uit jouw woelig bestaan, weer door jouw mooi het bos ingestuurd. Vergeef mij mijn impertinentie, maar hoe lang denk jij dat die poppenkast nog duurt? Voordat ik straks bij zonsondergang wegrijd, vertel me tenminste nog iets. Hoe? Ben Verlosser. Als jouw tegenstanders vermoord worden of plots verdwijnen in het niets. Voordat je gaat met de volgende bus en weer roemloos verdwijnt uit het beeld, zeg me hoe kan ik veranderen? Hoe oude regels zoals het spel wordt gespeeld? Voordat je straks weer te hoog op je paard zit, vertel hoe de handen Dat mijn deskanisaders een stukje geluk en betovering voelen bij al wat ik doe. De vroomheid Voordat ik rijd Naar nog graziger weiden Om weer zelf respect op te doen Hoe leeft een mens Zo kortzichtig Week in en week uit Nee, dag in en dag uit Zonder een ideaal of visioen. Voordat je een drassig moeras Plotseling wegzakt Met een wanhopig schreeuw Vraag ik Schelen, dat Eva zich inspant om oorlog, vervuiling, de wereldproblemen op zich te nemen, dat los je niet op, al leef je een eeuw. liefst maak ik de eeuw nog vol, maar het lichaam dat ijs zijn een Elke dag mee, o God mijn schepper. O, het is de kracht van de sterkste wil, als het lichaam niet meewerken wil. En wordt gesloopt, dat weet je hopelijk.